Volgens een anonieme Amerikaanse functionaris die de inhoud kent... waren de gesprekken veel meer dan het gebruikelijke gebabbel. Leden van het congres zijn achter gesloten deuren geïnformeerd over de inhoud. Vakantiegangers die vandaag op pad gaan... moeten op de Europese snelwegen rekening houden met extreme drukte. Het is Zwarte Zaterdag. Automobilisten staan in Frankrijk bijvoorbeeld drie tot vier uur in de file... Maar niet alleen op de Route du Soleil is het druk. Ook in Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland. En dan vooral bij de Gotthardtunnel, de Brennepas en de Fernpas. Politie en brandweer hebben gisteravond en vannacht urenlang gezocht... naar een Poolse man en vrouw in een plas in het Limburgse Horst. De vrouw van 18 ging gisteravond zwemmen en kwam in de problemen. De 19-jarige man wilde haar helpen... maar is waarschijnlijk ook in de problemen gekomen...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 Goedemorgen en welkom bij het vervolg van onze reis door het radioarchief van de VPRO en andere omroepverenigingen. Maar ook de reis die vijf stoere kerels door Nachtelijk Nederland aan het maken zijn. Het is een training- en sponsortocht voorafgaand aan de Tour for Life die zij in september gaan verrijden. Ze zijn zeker niet de enige hoor, zo'n duizend fietsers starten dan op 1 september in Italië voor een tocht... Van 1262 kilometer in acht dagen. Het eindpunt is de Kauberg bij Valkenburg. En de opbrengst van deze inmiddels vijfde Tour for Life is voor artsen zonder grenzen. Een groep artsen en journalisten richtte in 1971 in Frankrijk de allereerste artsen zonder grenzen organisatie op. Ze doen dit nadat ze gezien hebben hoe de Nigeriaanse regering tijdens een burgeroorlog bepaalt waar hulporganisaties wel en niet mogen werken. De burgers in het gebied van de rebellen krijgen zodoende geen levensreddende hulp. Artsen zonder grenzen wilden ervoor zorgen dat voortaan iedereen in een acute noodsituatie hulp krijgt. Of een regering dat nu goed vindt of niet. Op 7 september 1984 wordt in Amsterdam de Vereniging Artsen zonder grenzen opgericht. Het is de derde Artsen zonder grenzen organisatie na de eerste. Dus in Frankrijk in 1971 en de tweede in België in 1980. Jacques de Miliano is voorzitter. Met 50.000 gulden op zak Starten de oprichters een kantoor... op het terrein van het vroegere Wilhelmina-gasthuis in Amsterdam. De arts Koos Rietkerk is de eerste vrijwilliger. In 1999 ontving artsen zonder grenzen de Nobelprijs voor de vrede... voor zowel het medische werk als voor het opkomen... voor mensen en bevolkingsgroepen in nood. We gaan eens even kijken hoe het onze renners van deze nacht vergaat en waar zij zich momenteel bevinden. Als het goed is heb ik aan de telefoon Kleis Kemperman. Volgens mij is ze ongeveer om de hoek van datzelfde zojuist genoemde Wilhelmina Gasthuis opgegroeid. Kleis Kemperman, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, Nora. Hallo. Hi, ik had het over de eerste artsen zonder grenzen-organisatie opgericht in Nederland in 1984. Ja. En dat zou dan zo'n beetje geweest zijn in dat vroegere Wilhelmina-gasthuis? Ja, daar woon ik uh, om de hoek. Ja. Was ik twee wel te verstaan. Bekend terrein voor jou dus. Ja, ja. zeker. Het is geen ziekenhuis meer, want anders had je er misschien je misschien onlangs moeten melden... in verband met je knieblessure. Hoe gaat het daarmee? Nou, we hebben er inmiddels uh, toch bijna 200 kilometer op zitten, denk ik. En uh, ik zit nog op mijn fiets, dus dat, uh, dat is een goed teken. Ja, maar op je fiets zitten, je kunt ook geduwd worden door de overige vier uh, <laughs> renners. <laughs> ik, ik draai nog rond met mijn, uh, met mijn been. Dus, Juist. Dus, het valt me alles mee, het, uh, het gaat heel lekker, heel lekker eigenlijk. Dus, dus wat dat betreft ga je misschien ook een beetje met ietsje meer vertrouwen... die, uh, die eerste week van september tegemoet. Nou, dit was, dit was wel een, uh, een test wat dat betreft voor mij. Dus ik, ik ging een beetje met uh, huiver deze, deze nacht in. Maar uh, het lijkt erop dat ik heel uh, ga halen. Hoewel wel elke keer als we even stoppen om uh, jullie te woord te staan... het opstarten weer... Uh, wat pijnlijk is. Juist. En wat was precies je huiver? Alleen maar die blessure of ook gewoon, laten we zeggen, de totale afstand midden in de nacht? Het hele pakket, zal ik maar zeggen. Het hele pakket. En, en, uh, maar vooral eigenlijk, mijn grote zorg was, was toch wel de key of je, dat, uh, of je dat zou halen. Want ik ben echt, echt weer de afgelopen weken van uh, nul weer aan het opbouwen naar, uh, naar september... Uh, ja, dus dit, is wel, dit was wel echt een test wat dat betreft. Ben jij nou het jongste rennertje in, uh, in het uh, groepje van jullie, van, van het hele team dan eigenlijk? Wel van vanavond, maar niet van ons teamteam. Uh, ons -team. We hebben nog Guido Pronk, die is uh, uh, een half jaarje jonger. Ja, ja, En je hebt niet het vermoeden dat jij straks uh, tussen 1 en 8 september uh, de oudere heren... want jullie oudste deelnemer Paul van Kampen is dan tegen die tijd 68. Ja. Dat, dat je die een beetje achter zijn achterwerk aan moet zitten en hem vooruit moet duwen. Um, nou, ik hoop dat, dat we dat als team een beetje voor elkaar kunnen krijgen. Om, uh, om de snelle, want ik ben niet de snelste. Dat, dat is, uh, die ere uh, is aan Koos. Um, ja. Maar het zou mooi zijn als we als team zowel de snelste als de langzaamste uh, die acht dagen doorkrijgen. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Hebben jullie dat ook een beetje overlegd? Hoe je zo'n soort van team spirit uh, invult en overeind houdt? Ook gedurende ja, ik, moeilijke momenten. Ja, ik vind het wel een van de grootste uitdagingen. En ik heb het er vanavond, vannacht hebben we natuurlijk alle tijd om uh, over dat soort dingen te praten. Dus dat doen we af en toe. Um, en daar, daar zijn de meningen over, over verdeeld. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat we daar nog wel met z'n elf over moeten praten, want dat hebben, we, dat hebben we nog niet gedaan. Vind ik een beetje verwarrend, hè? Team 10 en dan zijn er toch elf deelnemers. Hoe zit dat? Ja, nou, er waren er zelfs twaalf op een gegeven moment. Nee, we zijn uh, in uh, januari bij elkaar gaan zitten. Of februari was het misschien. Um, en bij die eerste bijeenkomst wilden we naam verzinnen en toen waren we met z'n tienen. Um, dus toen dachten we, nou, dan wordt het team 10. Um, later zijn er nog twee bijgekomen en weer één afgevallen. Dus nu zijn we hetzelfde. Juist. Team 10 met 11 bevlogen renners. Waar zijn jullie op dit moment? Wij zijn uh, nu op de weg in Nieuwegein. En dat is nog hoeveel kilometer van het einddoel verwijderd? Ik denk ik nog een kilometer of 30 naar uh, het Mediapark in Hilversum. Oké, okay, dus dat betekent dat jullie zo'n beetje even na 6 uur aankomen, want de gemiddelde snelheid is ongeveer hoeveel, even los van de gesprekjes? Um, na de laatste twee, drie uur fietsen we toch wel, uh, proberen we toch gewoon een beetje 3, 34 km per uur te fietsen. Dat is vrij fors. Um, dus dat moeten we de laatste uur ook doen om te zorgen dat we niet voor uh, niet na half zeven bij jullie binnenkomen. Dat maar, zou... nee, ik denk dat... Wat zei je? Zeg het maar. Ja, zeg maar. Ik, wa... ik, ik zei dat zou niet zo heel erg zijn, hoor, want we zitten hier natuurlijk ook met Nienke Wienia. Dus Precies, uh, ja. het is niet zo dat we dan een leeg programma hebben. Maar het zou wel nee. mooi zijn als jullie er eerder zijn. Hè? Ja, nee, we gaan uh, we gaan ons best doen. Maar. Uh... Nee, nee we gaan, het gaat hard de laatste, de laatste uren. Oké. Okay. Zeg, Kleijs, wist jij dat jij in de top tien van uh, uh, wervingsfietsers uh, uh, op de achtste plaats stond... van het totaalbedrag wat je tot op heden op jouw naam hebt binnengesleept? Ja, dat wist ik. Ja. En, uh, en Rick staat één plaatsje achter mij uh, op de negende plaats. Rick de Buk staat inderdaad en die fietst nu vannacht ook mee op de negende plaats. Ja. En Paul van Kampen, die ook mee fietst vannacht, die staat dat die, nu op ja, de, dat tiende de tiende die, plaats. Ja. En dan hebben we nog Arno Bolte en natuurlijk uh, Martin Kemperman. Hè? Dat ja. is eventjes het maar, team van maar die vannacht. Die staan denk ik niet in de top 10. Uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet. D dat slap je nee. er wel heel snel uit. Nee, maar we, uh, niet iedereen wordt op zijn eigen naam gesponsord. Dus er uh, dus gaat heel veel geld gewoon naar, de, naar het algemene team. En dat vind, wel, dat vind ik ook wel zo mooi eigenlijk. Ja, en het algemene echt... team, team staat op de vierde plaats in ja. die top 10 van, uh, van, uh, ja, van bedragen. Dat vind ik eigenlijk een veel grotere prestatie dan die, uh, dan die zevende plaats uh, van mezelf. Dat is misschien ook wel zo, inderdaad. Ja, ja veel hoger. Maar goed, je ja. draagt er zelf iets aan bij. Um, nog een laatste vraag. Hoe houdt jullie materiaal het? Want jouw knie doet het redelijk, maar hoe doen de fietsen zelf het? Mijn, de navigatie is uitgevallen. Um, oh. Paul heeft een ketting eraf gehad, maar dat was al net in het vorige, vorige uur. En verder gaat het eigenlijk uh, uitstekend. De nou. lampjes die gaan steeds wat zachter branden, maar hebben nog genoeg uh, volume om ons... Uh, naar te brengen. Heel goed, dan zeg ik het ook tegen jou, Kleis. Voorzichtig onderweg, denk aan ons en wij denken aan jullie. Tot zometeen. Tot, tot zometeen. Hartelijk dank, Kleis Kemperman. Hij is 30 jaar, filmmaker van beroep en hij fietst pas sinds vier jaar, dus dat wordt inderdaad nog een hele uitdaging. Goed, dus uh, waar zijn de heren? Nou ja, A-bicyclet van Boerville. <tied> Je m'en allais chercher des oies Du côté de fouiller les oies La bicyclette Soudain qui vois-je devant moi Une belle fille au minois. La bicyclette En arrivant à sa hauteur J'y fais un sourire enchanteur. chanteur La bicyclette Elle rit aussi, on parle alors Et elle me dit dans nos transports La bicyclette Est-ce que vous êtes coureur Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour Tour de France, non, mais j'ai fait des tours. Des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle dit, des tours de vélo tardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur Vous parlez d'un raisonnement <rire> Coureur. Enfin, « bon. ah. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. <rire> »« Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. <rire> »« Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirigea ma foi à bicyclette. Euh, »« Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix. » La, euh, la bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour Oui, que j'y réponds, car pour. De ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour est qui qu'elle me dit La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur Est-ce que vous êtes coureur Ou Pas un raisonnement <rire> Il fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, enfin, non. Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous, nous guidons des bicyclettes. <rire> Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur, coureur, la bicyclette, la bicyclette. Je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu assez biclette, euh, bicyclette, bicyclette, un bicyclette, je peux pas le dire. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début. Un bon, bicyclette, un bicyclette, un bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur Moi, je suis balayeur. J'irai dix ans courant. Car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, vélo s'est dégonflé et je ne suis pas arrivé. Moralité, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Zoals lassie, bien dit la tortue. Ah lief, hè? Ja, Abiciclet van Bourvil, pseudoniem van André Rimbourg, geboren eind juli en overleden in september 1970. Het was een Franse acteur, een comiek en een zanger. En zijn acteursnaam, dus Bourvil, is afgeleid van een dorp Bourville in Normandië, waar hij zijn kindertijd heeft doorgebracht. Dit is Radio 1, u luistert naar VPRO's Woord... en in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... zijn wij op zoek gegaan naar bijzonder radiomateriaal... dat met onderweg zijn te maken heeft. Vorig jaar mei maakte Laura Stek voor de VPRO... een tweeluik getiteld For Your Own Safety... Dat werd uitgezonden in het programma OVT in de rubriek Het Spoor Terug. Het gaat over de geschiedenis van Nederlandstrots, de KLM. Luistert u naar deel 1 over de eerste stewardessen van de KLM na de Tweede Wereldoorlog. Je vond het min of meer een eer voor de KLM te kunnen vliegen...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 Ja, was zo hoor. Maar er zijn meer obstakels dan alleen lastige mannen. In de eerste toestellen waar Paulien, Corrie, Ati en Trus in vliegen, zijn nog geen drukcabines die de kist van extra zuurstof voorzien. Je moest natuurlijk wel in je passagiers denken dat die niet flauw vielen. Dus we gingen nooit hoog. En dat was in Duitsland heel erg. Door die gebergte, die bossen. Ja, thermiek. Thermiek is dat natuurlijk, ja. ja.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 U hoorde het eerste deel van een tweeluik over de geschiedenis van de KLM... gemaakt door Laura Stek, eerder uitgezonden in mei van het vorige jaar. Volgende week in ditzelfde uur het tweede en laatste deel hiervan... bij Woord op Radio 1 bij de VPRO. En dat alles in deze nacht waarin we pittig onderweg zijn... Team 10 fietst nog steeds van Limburg naar Hilversum. En volgens mij zijn ze zo langzamerhand in de buurt. Wij hebben in dit uur, het is kwart voor zes, nog heel even tijd voor deel 4 van de hoorspelserie. En dat deel 4, daar kwamen we in het voorgaande uur niet naartoe. Niet aan toe, moet ik zeggen. We gaan er nu wel naar luisteren. Het is uit een VARA-luisterspel. En dat is nu dan de vierde episode. Vierde episode. De koffer. Meneer, ik wou een inlichting van u. Zegt u het maar, dame. Ik wou mijn bagage kwijt. Oh, dan moet u hier links achter zijn. Gangetje door, afdeling bagage, afgifte van goederen. Of, uh, wacht even, even kijken. U kan die koffer ook in een van onze kluizen gooien. Twee kwartjes per dag. Dat zal net gaan. Wat ja. zal net gaan? De, de, de koffer. Ik denk dat hij er precies in past. Volgende, uh, zegt u het maar, meneer. Ja, ik wil mijn fiets bevruchten en zwollen. Ja, dat kan hier. Raad u maar even door het poortje. Ja, maar ik ben nog niet klaar. U moet niet voor uw beurt gaan, meneer. Voor mijn beurt gaan? U hoort wat er gezegd wordt. U bent hier aan de verkeerde afdeling. U kan heus nog wel even wachten. Ik vroeg beleefd of ik mijn koffer hier kwijt kan. U wou nog wat vragen? Ja, zeker. Ik heb hier een koffer met brieven en documenten een sierad en sieraden en foto's. Te veel om op te noemen. En ik heb maar één kamer, veel te klein. Ik woon pas twee weken in Amsterdam en de hospitaat snuffelt overal in. Zo. Ze wil me de trap laten dweilen en dat soort dingen. Nou, daar begin ik niet aan, want dat is niet afgesproken. Nee, dus. Ik huur een kamer bij haar, maar ik ben niet de werkster. Nou, nou vertelt ze me dat ze slechter been is en ze zet me onder druk en ze snuffelt in mijn koffer. Achie. Ik weet het zeker, want ik maak mijn koffer met plakband dicht, ziet u? En als ik dan s'avonds als ik van de sigarettenfabriek terugkom, dan zie ik dat eraan geknoeid is. Dan heeft ze in mijn koffer gesnuffeld. Heeft ze misschien wel een brieven gelezen die ik in die koffer bewaar. Heeft misschien wel mijn ketting om de nek gehangen of vrienden aan de vinger gestoken. Nou, daar wil ik een eind aan maken, ziet u? Ja, dat brengt u de inhoud toch in veiligheid. En kluis met de bank, He? kom maar eens wat te noemen. Ik groet het geld op mijn rug. Ja, ja. Heb u geen familie waar u de koffer mag plaatsen? Nee, ik heb helemaal geen familie. Ik heb niemand, niemand. Ik heb maar één kamer. En die hospita die vraagt 175 gronden per maand. Ja, met gebruik van keuken. Maar u moet niet denken dat ik die keuken zomaar in mag, nee. hoor. Oh nee. Dan moet ik eerst netjes vragen. Want als zij toevallig een eitje moet bakken, nou, dan kan ik mooi wachten met koken. Nee. Meneer, ik heb het geprobeerd op een, nou, hoe heet zo'n ding, uh, ik zal u met kamperen gebruiken? Nou, zou ik toch wel eens even mijn fiets willen bevrachten? Nou, ik ben anders nog altijd aan de beurt, meneer. En denkt u maar niet dat u voor kunt gaan. U ja, ja. bedoelt een, uh, een primus, hè? Ja, precies. Ja. Maar ze heeft het verboden met die primus. En nu kan ik wel weer een andere kamer gaan zoeken. Maar ik heb net laten behangen. Dat kost ook 50 gulden, meneer. En ik heb geen ruimte om die koffer achter slot en grendel te doen. Dat gaat gewoon niet. Het is maar een kleine kast en daar gaat net al mijn kleren in. Hebt u nou niet een of andere box waar ik die koffer kwijt kan voor niet te veel geld? Hoe lang wil u hem dan in godsnaam laten staan? Nou, een maand of drie. Ik zoek toch naar wat anders, naar iets groter, ziet u? Ja, komt u ondertussen maar met de fiets door het poortje. Yes. Ja, maar meneer, luister... U... Ja, praat u rustig verder, dame. Ik luister wel, ja. hè. Maar ik neem die meneer er even tussendoor, hè. Oh, ja. ja, hij moet dus zwollen, die fiets. Nou, dat maken we er even in orde, hè. Zwollen. Even kijken, waar hebben we zwollen? zwollen. Meneer, yeah. ik ben niet de eerste de beste. Ik, ik heb gezongen, het klassieke werk. Uh, het was, ik was een van de beste zangeressen in het noorden, in de amateursector dan. Ja, van alles heb ik gezongen, begrijpt u? Wanneer gaan die fietsen zijn, denk u? Nou, even die bon invullen, hè. Oh, ja. ja uh, eind van de week, denk ik. Luistert u nou eens. Jongen, jongen, wat een baan heb ik. Dat gaat de hele dag maar door. Ja, het laat in de maanstand, De volle maan, dan moet je zien hoe vol hier de hallen zijn. Ja. Die willen de mensen verandering, hè. Reizen, reizen. Weet u, ik zong liederen uit de 16e eeuw voor wel honderd mensen. Maar ja, dat was in het noorden. Daar hebben ze een hele andere instelling. Ik wil mijn koffer kwijt. Ik laat hem hier staan en u geeft mij de sleutel van de box. Nee, dat kan niet. Nee, nee. Ik kan hier geen koffer plaatsen, hoor. Ja, maar... Nee, nee, nee. Kijk maar wat, wat me... ik doe. Kijk, ik pak een gele bon, hè. Ik ja? er een beetje lijm op en plak die bon op een kolie. Maar voor hetzelfde geld kan het een koffer zijn, hoor. Oh, ja, en vervolgens verplaats ik die kolie. Die komt terecht in de hoek voor de te vervoeren goederen. Straks komt Turkepikkie met zijn steekwagentje... en die haalt al die goederen met de bon op. Turkepikkie, ja. Oh. En dan transporteert hij de boer via de lift zo, hup, naar boven. Het hangt er natuurlijk van af of welk men zijn koffer of pakket wil hebben. Dat is een kwestie van uitzoeken, hè. Keuze genoeg. We hebben hier elf Dat is onze beschikking. Zegt u naar Maastricht? Nou. Maar Pak ik de Bon van Maastricht en breng Turkepikkie uw koffer naar Perron 1A. Koffer wordt ingeladen, afdeling goederen. En er is geen mens die er onderweg in kijkt. Dus daar hoeft u geen zorgen over te maken, niet, hoor. Zo, so, uh, ik heb het bonnetje ingevuld. Oh, nou is goed, meneer. Dit is de 740 centen. Oh. Dan scheur ik dit eraf, want dat is uw bewijs. Zo. So. Nou, laat er eens maar zitten. En we danken wel namens nou, de Nederlandse Spoorwegen. Goede reis, meneer. Ja. We verder veel succes met het sociale werk. Maar ik wil wat anders. Ja, ja, ja waar waren we gebleven? Oh ja, Maastricht, hè. Nou kijk, die koffie die staat er veilig. Ik heb nog nooit gehoord dat er klachten overkwamen. Nog nooit. Hoe ver dat spul ook vervoerd werd. Ik heb hier wel eens... jaar, dat moet je horen. Nu spreek ik over een jaar of wat geleden. Hebben kippen gehad, hè. Die moesten naar Frankrijk. Ik heb toen gezorgd voor een bak met voer. Anders waren die kippen onderweg mooi de paap uitgegaan. De eigenaar dat de vierkant vergeten. Kijk, dat is een service, hè. Dat doen we gewoon hier zo. Ja, maar mijn koffer moet helemaal niet met de trein mee. Want ik, ik heb in Maastricht helemaal niks te zoeken. Ja, ik geef een voorbeeld, mevrouw. Een voorbeeld. Meneer, hierin zitten dingen uit Indië. Hoort u? Indië. Ja, ja. Daar ben ik geweest. Oh. En er zitten dingen in die u en iedereen hier nog nooit van zijn leven heeft gezien. Hoort u? Ja, ja, hoor u. Nou, en daarom moet u mijn koffer aanpakken. Luister nou eens goed, dames. Ik heb al veel te veel geduld met u gehad. U moet niet zo doordrammen. Ik ben hier alleen nog maar verantwoordelijk voor het doorzenden van goederen. Ik kan hier, ook als ik het willen, ik kan hier niks bewaren. Ik mag het niet en ik kan het ook niet. Hier ook, hier ook. hier, mijn brood. Het ja. rommetje. Ja, dat heb ik hier op het plankje staan. Dat bewaar ik en verder niks. Voor een zacht prijsje, alstublieft. Twee maanden dan, niet langer. Heb ik vast en zeker wel een grotere kamer, alstublieft. En mag ik dan het sleuteltje van het hokje? Ik kan niet zoveel betalen, meneer, want ik, ik werk op een sigarettenfabriek en, en daar heb ik geen leven. Het is maar voor tijdelijk, maar ondertussen Is het allemaal chagrijn? Als u mij vraagt waar werken de grootste kringen, kan ik het u vertellen. In Amsterdam Noord, in de sigarettenfabriek. Dat ik daar niet allemaal heb meegemaakt. Oh. Nou, kijk. Eh... Weet u wat u doet? Hè? Want zo komen we geen stap verder. Nee. Waarom probeert u het niet eens bij het Leger des huis? Ja, we ja, zullen u zeker helpen. Hele geschikte mensen. Dat ben ik geweest, meneer. Maar alleen als je er komt slapen en helpen ze je. Of, of, of als je geen onderdak hebt, maar ik heb een onderdak. Weet u, weet u hoe zij me daar noemen? Op die sigarettenfabriek? Nou? Dan sla je me dood. Schurf de kop omdat ik een beetje eczeem heb in mijn hals. Een klein beetje maar hoor. Ze jouwen me uit, kinderen van 17, 18 jaar. Schurf de kop. Is toch geen leven, meneer? En waaraan heb ik dat verdiend? Ik, ik, ik doe goed mijn werk. Ik, ik heb geklaagd bij de voorzitter en, en, en bij de baas. Maar stuk voor stuk zeggen ze dat ze daar niks mee te maken willen hebben. Dat ik me dat op mijn leeftijd nog moet laten welgevallen. Ja. Yeah. Ik heb voor volle zalen gezongen, meneer. En mijn ouders woonden in Indië. Ik heb prachtig houtsnijwerk in mijn koffer. U mag het zien. Wilt u het zien? Haal ik het tevoorschijn. Nee, nee, laat u maar. Eh, kijk, waarom zet u die koffer niet een tijdje neer bij de afdeling bagage? Twee kwartjes voor de eerste dag. En elke dag dat hij langer blijft staan, één naar vijftig centjes. Ik heb meegedaan met een prijsvraag. En ik maak een hele goede kans, want ik heb een heel bijzonder rampje gemaakt. Ik niet waar. Daar kan je 5000 gulden mee winnen en je hele leven verder gratis waspoeien. Ja, het gaat namelijk van een waspoeienfabriek uit. Maar dat ik met mijn carrière achter de rug op zo'n manier nog geld bij elkaar moet schrapen, dat is toch niet leuk, meneer, zegt u nou zelf? Nou, dan ben ik het goed gemaakt, mevrouw. U gaat naar de afdelingmachage en zet daar uw koffer neer. Maar dat kost zo'n hoop geld. Als u die prijsvraag wint en u maakt een hele goede kans, zegt u zelf, waar? Ja? Dan heb je zomaar in één keer een paar duizend gulden. Dan kan je die koffer de hele leven laten staan? Zou ik? Ja, natuurlijk. Dan maakt u gewoon een afspraak met mijn collega. Dan gooit u het met hem op een akkoordje, zo gezegd. Dus u denkt ook wel dat ik een goede kans maak hè, met die prijs? Ja, ik weet het wel zeker. Die prijs hebben ze voor u klaargelegd. Gewoon een u van je tijd. Wel? Even jezelf wachten. Ja. Notaris erbij, Ach, je weet hoe dat gaat. Hè? Ja, maar hoe lang denkt u dat dat nog zou kunnen duren? Hè? Ja, de notaris werkt langzaam. Hè? Daar ben ik geen druk te maken. Dus... Nou, kijk, ik schat. Uh... Ja, want het is al twee maanden geleden, zie je, dat ik heb meegedaan. Ik heb nog steeds niks gehoord. Ik denk wel eens, zou zij soms dat geld hebben ingepikt. Ja, nou, uh, moet u luisteren, dame. Ja? Neem me niet kwalijk, maar uh, ik ga slapen, hoor. Maar... Ik ben laat. Ja, ja. Moeder zit met de chocolademelk te wachten. Ik gooi mooi het loketje dicht. Maar mijn koffer dan? Hoe, hoe moet ik daar nou mee? Een uh, momentje, een momentje. Kom erin. Oh. Zo. Ja. Licht uit. Morgen weer een dag. Dan brengen we die koffers samen even naar mijn collega toe, hè? Oh. En dan geeft u hem daar af. Dan zal ik hem daar. Dan zal ik hem even voor u dragen. Maar ja, dat is reuze aardig van u. Dus, dus daar kan hij dan staan. Natuurlijk is nog geen punt van het geld van de prijsvraag En u wil twintig koffers in bewaring geven. <laughs> ja mooi, dan gaan we dan hè. Bij de handel het bagage, dan geef ja, ik hem aan goed. mijn kameraad en die zal ook kunnen U hebt geluisterd naar vier episoden op het station door Dick Walda. In de eerste episode, Enkeltje over het toertje, werkten mee Paul van der Lek en Olaf Wijnands. In de tweede episode, Onderweg naar Amersfoort, hoorde u Gerry Mantel en Hans Kastenberg. De derde episode, Knipoog van Geluk, werd gespeeld door Hype Orizant, Gerry Mantel en Hans Kastenberg. En de vierde episode, De Koffer, door Els Bouwman. Tony Folletta en Jan Verkoren. De regie had Ad Leukler. En dat was een bijdrage van de VARA uit 1977 hier bij VPRO's Woord op Radio 1. En de eerste drie delen van deze hoorspelserie... hoorden we in het voorgaande uur. We zijn deze hele week, of nee, deze hele nacht moet ik zeggen, onderweg. En voor vragen kunt u mailen naar Woord@vpiro.nl. Twitteren kan met hashtag woordradio en terugluisteren. Dat kan via onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En u vindt daar overigens ook alle informatie van Team 10. Vijf renners van Team 10 zijn deze nacht onderweg... van Limburg naar de studio hier in Hilversum. En op diezelfde pagina vindt u ook de... De prijsvraag! Ja, en die prijsvraag deze week, die luidt als volgt. En daarmee maakt u kans op een onvervalst Tour for Life t-shirt... Hoe noemt men het jubileum dat Tour for Life dit jaar viert? Hoe noemt men het jubileum dat Tour for Life dit jaar viert? Is dat A. Het houten jubileum? B. Het tinnen jubileum? Of C. Het lederen jubileum? A. Het houten jubileum? B. Het tinnen jubileum? C. Het lederen jubileum? U kunt uw oplossing mailen naar at woord woordvpiro.nl. Of u schrijft naar postbus11. 1200 JC in Hilversum. Nou, we zijn toegekomen aan het allerlaatste uur... en ik heb net mijn gast zien binnenkomen, Nienke Winia. Zij is uh, marketing- en um, uh, woordvoerster van Tour for Life. En we gaan in het laatste uur met haar praten. Maar natuurlijk ook met de vijf renners die onderweg zijn... en volgens mij vlakbij Hilversum. En dus zometeen hun opwachting zullen maken... hier bij Woord op Radio 1 van de VPRO. Tot zo!